Found. Told them you were living downtown Driving all the old men crazy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 Ja, hoe is het daar? Want uh, ja, we horen uh, in Stanvoort in al het uh, lekkere geluid van uh, de diverse klasses die daar uh, rijden. Maar uh, wat gebeurt er dit weekend allemaal daar op het circuit? Ja, uh, dit weekend hebben we de 2020 uitgave van een historische Grand Prix. Nou, altijd uh, een. Uh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 het merendeel komt uit Engeland, die hebben bepaalde restricties. Zouden die terugkomen in Engeland, moeten ze 14 dagen in quarantaine. het nou, algemeen zijn het uh, geen professionals. Uh, nou, die hebben zoiets van, ja, op een race in zo'n moterij uh, gaan we geen uh, twee weken in quarantaine zitten. Bijvoorbeeld de uh, Masters uh, Formule 1. Ja, die komen ook wel uit Engeland. Het grootste deel, die hebben weer niet die uh, restricties, dus die zijn hier wel aanwezig. En die gaan later op de dag een uh, hopelijk mooie uh, race uh, laten zien. We hebben dit weekend al aardig met races gehad, uh, uiteraard. Uh, wat nu bezig is, dat uh, is de 100 mijlen uh, Dat is een klasse uh, die we kennen vanuit uh, een grijs uh, verleden. Met name in Amerika en Canada. De km series waren dat in de Duitse interserie En die zijn nu wel eens op de race. Oké, okay, maar uh, de, de, goed, de, de, gelukkig veel uh, uh, deelnemers uit Duitsland... want uh, die hebben niet dat probleem wat die Engelsen hebben. Nee. En uh, wat, wat mij in oog opviel uh, op is die Masters Historic Formula One race. Wat, wat mag ik daarbij denken... Uh?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 Geluid. Zorgt dat er is ook door anderen wordt bestempeld. En het is toch een startveld van zijn 14 auto's. Een van de auto's uh, die hier wel aanwezig is, dat is de welbekende 06 6-wieler met uh, vier voorwielen. Die is wel aanwezig, maar die doet niet mee aan de race. Engels team is dat, Amerikaanse rijder. Nou, het team is hier, de rijder afkomstig uit Amerika. Ja, die mocht uh, in verband met uh, corona. Uh,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 Ja, het is best wel uh, publiek. Ik weet niet of het of het aantal is wat is toegestaan, want er zijn natuurlijk ook uh, restricties. Restri uh, maar hoeveelheid mensen wat aanwezig uh, mag zijn, maar het is uh, gezellig.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 Ik heb hem nog niet gezien weer, uh, Rob. En ik heb uh, de deelnemerslijst, heb ik hier. Ik heb daar nog even gekeken, maar ik heb hem niet gezien nog. Maar in het volgende blokje dat ik naar jullie kom, uh, laat ik je weten of je aanwezig bent. Oké, okay, heel fijn. Dankjewel Willem voor uh, die momenten. We komen uiteraard uh, straks zo uh, even voor drie weer bij je terug. Willem van deze vanaf het circuit.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 Er staan dermate veel onderwerpen op de agenda dat de vergadering over twee dagen, zowel de dinsdag als de woensdag, wordt uitgesmeerd. Op dinsdag komen onder andere de spelregels woning, buurtontwikkeling, eh, sociaal huur en betaalbare huur de koop, eh, en de koop aan de orde. Daarnaast wordt er naar de nota Zandvoort 2020-2024 behandeld.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 Ik wilde nog een keer Ik wilde nog een Ik wilde nog een Ik wilde nog een no te doy mi amor, bailamos hasta la een hasta que duelan los pies, beetje meegekomen. Ik heb een beetje Ik heb een beetje meegekomen. Ik heb Ik heb een beetje meegekomen. Ik heb een beetje meegekomen. Ik heb een beetje meegekomen. Ik heb een beetje meegekomen. Ik heb een beetje meegekomen. Ik heb een beetje meegekomen. Ik heb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 De, da de dagen daarna blijft het meest droog en wordt het maximaal 19 à 20 graden. Aldus Rico Schreuder. Het weer is uh, na te lezen op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. En gewoon wachten op een uh, goed buitje en dan heb je geen glazen wasje nodig. Heerlijk! I thought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 En dat vinden ze veel te laat en ze vrezen daarom inkomstenverlies. De verdeeldheid onder lokale ondernemers is groot. Want de meeste winkeliers zijn namelijk juist blij dat de tijden worden aangepast. Uh, in eerste instantie uh, uh, gingen onze collega's van het NH uh, TV op bezoek bij Ron, Ron Brouwer uit waters van het café Laudon Hardy. Want de meeste horecaondernemers zijn niet blij mee omdat het uitzetten van het terras om 6 uur s'avonds ronduit onhandig is.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 bouwen. Maar als het puntje bij het paaltje komt, vraag je je af hoe jij het uit kon houden.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 Single, de nieuwe single van Raccoon en de echte vent. Ja, wie het verste piezen kan. Ongelooflijk. Uh, zodadelijk gaan we naar het circuit toe... naar Willem van Denzen, historische Grand Prix al daar. En we krijgen ook hele mooie foto's binnen van allerlei mooie raceauto's... die daar uh, dit weekend uh, hun uh, rondjes rijden. Dus dat is wel een spektakel daar hoor, op het circuit. Willem van Denzen, die Denzen weet er uh, alles van. zodadelijk gaan de masters uh, van start...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 Bij die platen dat klinkt die net even anders dan dat je verwacht had. Dat ik bij deze hoor. PhD I IWAN Let u Down, een uh, single uit de jaren 80. We gaan heel snel naar het circuit toe: CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Wat voor ons aanwezig daar op het uh, CM.com Circuit Zandvoort is uh, Willem van deze. Want daar hebben we dit weekend uh, de historische Grand Prix. Ondanks dat we geen uh, parade door het dorp hebben, is het daar wel spektakel op het uh, circuit Zandvoort. Goedemiddag nogmaals, Willem. Ja, goedemiddag. Ja, dat is het zeker. En uh, zo dadelijk gaat er uh, zeker een uh, spektakel beginnen. Want we gaan we kijken naar een uh, race van de Masters Historic uh, Formula One: de, de, de historische Formula 1. en dan met name uit de uh, jaren Oh, dat dus zijn al richting de startopstelling. Laatst die net het uh, C4 opreden, dat was de Terol 6 wieler die nog even ja, een soort demo geeft. Ik heb eerder al verteld uh, waarom die niet aan de race meedoet. Uh, maar goed, uh, ze wilden hem toch uh, laten zien aan het uh, publiek hier. En het is leuk uh, om zoiets uit vervlogen tijden wat...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 John Clay Special uh, Lotus, die wordt bestuurd door uh, Marco Werner. Um, om maar even aan te geven, die Formule 1 auto's uh, die hierin rijden, dat zijn auto's uh, van verzamelaars, van mensen die uh, de benzine in hun hebben. Het startveld is een beetje gemixt uh, met mensen die uh, ja, echt wel een potje kunnen sturen en echt uh, de liefhebbers. Nou, die Marco Werner, uh, ja, dat is wel iemand uh, die kan sturen. Drievoudige Le Mans winnaar uh, voor Audi. Als ik me niet vergis, was dat in uh, 2005, 2006 en 2007 dat hij uh, de 24 uur van Le Mans wist te winnen. Hij is nu uh, aan het afbouwen, van zijn carrière. het is meer een professioneel. wijze hij is een, uh, verzamelaar. En daarnaast ook een uh, ja, gedegen racer. En die uh, is zijn Lotus op de tweede plaats uh, kwalificeren. Kijk op de derde plaats, ook al een. Uh, de auto voor jou, voor mij, voor velen, de Parmalat, Breben DT49. Die wordt gestuurd door een uh, Belg, Christopher Dassambourg. Ja, en als we het stadspel doorlopen, dan zit er ook wel een auto uh, bij. Maar moet je toch ook wel uh, herinneringen aan hebben. Niet al het beste, zal ik zeggen.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 Oké, okay, tot straks. Oké okay Willem, dankjewel Willem voor van deze vanaf het circuit! En wij gaan op naar het Nieuws en he, weer van drie uur. En daarna zijn we er nog twee uur lang met Sanford op zaterdag. Dag Albertjan! Albertjan gaat even kijken hoe de temperatuur buiten is. het ze dadelijk wel van je? O, helemaal goed. Zometeen weer twee uur lang. Zalfort op zaterdag. Op de zaterdag in de maandagmiddag. Bij je eigen lokale radio ZFM. En als laatste voor het is weer van drie uur. Heb ik nog een lekkere Italo Gouwe Ouwe voor je. Hier is de singel van Iwan en Baila.